Het is door meeges met het NOS-journaal. Er is gefraudeerd met de regels. Volgens minister Schouten wordt vaker dan voorheen gemeld dat een koe een meerling heeft gekregen. Daardoor kan een boer meer koeien houden dan wettelijk is toegestaan. Schouten zegt dat de fraudeurs boetes kunnen verwachten. Eerder bleek al dat boeren op grote schaal schoemelen met de regels voor de hoeveelheid mest die ze mogen uitrijden. Een grote groep bedrijven denkt dat het lastig wordt om binnen vier jaar te stoppen met het gebruik van gas uit Groningen. Minister Wiebes wil dat die bedrijven over hooguit vier jaar alleen nog duurzame energie gebruiken of zijn overgestapt op een ander soort gas. De bedrijven voelen zich overvallen en zeggen dat er meer winst te behalen is door iets te doen aan de exportcontracten. Op de snelweg E40 bij Gent in België is een auto binnengereden bij de winkel van een tankstation. Volgens Belgische media is daarbij een man uit Nederland omgekomen. Hij stond met twee collega's koffie te drinken. Zijn collega's raakten zwaar gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. Culemborg en het Openbaar Ministerie loven een beloning van 20.000 euro uit voor de gouden tip over autobranden in de gemeente. Sinds 2015 zijn er meer dan 70 auto's in vlammen opgegaan. De daders zijn nog altijd spoorloos. Volgens de politie zijn de inwoners van Culemborg tot nog toe terughoudend met het geven van informatie. Door een beloning uit te loven hoopt de gemeente dat twijfelaars overgehaald worden om toch met informatie te komen. Tennisser Carl Edmund heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Australian Open. De Brit won in vier sets van de als derde geplaatste Bulgaar Grigor Dimitrov. Bij de vrouwen heeft de Belgische Elise Mertens zich verrassend geplaatst voor de halve finales. Het weer bewolkt, vooral vanmiddag en vanavond af en toe lichte regen. Vanmiddag wordt het acht of negen graden, vanavond nog wat warmer. Morgen kan het plaatselijk veertien graden worden. Smiddags gaat het regenen en flink waaien. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeers Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op taal 2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Everdingen, 11 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Vertraging nog een kleine drie kwartier. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij Vinkeveen 8 kilometer... kost je zo'n 20 minuten extra. Ook op de A2, maar dan vanuit Utrecht... naar Eindhoven. Na een ongeluk bij sint Michels gestel 14 kilometer. Twee rijstroken... zijn er dicht. kost je ruim... drie kwartier extra. De A28... van Zwolle naar Utrecht... bij Amersfoort-Vathorst... 8 kilometer. Bijna een half uur op onthoud. En op de N201... Hilversum richting Uithooren. Voor de aansluiting met de A2... Drie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 East and West So you better look your best, man Now lightning strikes at eight.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 Te Tutto ciò che trovo io Fammi camminare lungo le Argentinië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 Don't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 With a woman just like you I seem to know just how I really feel Cause I can't let you go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 the mug who did the forgery and the babe in charge of larceny so the FBI they rewarded him because they like a guy who will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 You'll give it